Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Eerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Stap niet in de trein naar België, zegt de NS, want de internationale treinen zitten veel te vol. En daarom raden we af om naar België te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. We wijzen mensen wel nog op de Thalys, want in de Thalys, daar geldt zitplaatsreservering. En dan kunnen we veel makkelijker in de gaten houden hoe de bezetting is van de trein. Gisteren bleek dat er in Antwerpen superveel Nederlanders rondliepen... om de lockdown in ons land te omzeilen. Want in België mag je nog wel lekker shoppen. Een stuk meer jongeren in ons land worden verdacht van moord of een poging daartoe. Het Openbaar Ministerie denkt dat dat komt doordat ze vaker messen of andere wapens bij zich hebben... en het daardoor sneller echt misgaat. De baas van het OM schrikt ervan. Hij wil dat er meer gebeurt om te voorkomen dat minderjarigen in de criminaliteit terechtkomen. Ouders hebben daar natuurlijk een belangrijke rol in. Namelijk dat ze ook een kritische vraag stellen als er een hele dure jas aan de kapstok hangt. Denk aan de scholen, denk aan wijk- en buurtwerk. In Maasbree in Limburg was er gisteravond even paniek. Voor een supermarkt lag een spoor van wit poeder. De politie is gebeld, heeft het spul gecheckt en er bleek niet zoveel aan de hand te zijn. Iemand had per ongeluk poedersuiker geknoeid voor de winkeldeur... zonder dat even te melden bij een van de medewerkers. Wil je mij alsjeblieft betalen voor pizza en bier? Misschien was dat wel de tekst van de 100 miljoenste tikkie van dit jaar... want die is inmiddels verstuurd. Dat is een recordhoeveelheid voor de betaalapp. Ter ere van de mijlpaal een paar tikkie feitjes. Gemiddeld vroegen we er 38,74 euro mee terug. En dan vooral voor eten en voor boodschappen. Voor wintersport en carnaval werden een stuk minder betaalverzoekjes aangemaakt dan in andere jaren. En de meeste tikkies werden verstuurd in het laatste weekend van juni. Toen werden de coronamaatregelen versoepeld en het Nederlands elftal speelde een belangrijke wedstrijd. Het weer het is bewolkt en er trekt regen over het land. Die begint in het zuidwesten en trekt naar het noordoosten. Het is wel zacht en gaat op verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N201 van Zandvoort naar Uithoren is dicht bij hoofddorp. Er ligt al de hele middag olie op de weg. Het asfalt moet daar worden gerepareerd. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren voor de weg weer kan worden vrijgegeven. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stones, met Time Is On My Side, ook niet in de top 2000. En daarvoor, uh, um, Meisjes van 13 Palvervliet ook niet in de top 2000. Waar is het nummer gebleven in Rolling Stones? Time Is On My Side, dat was volgens mij hun eerste grote hit, hè? Nee. nee. Wat was dat dan? Satisfaction, denk ik, of uh, Get, off nee, my get cloud, of My uh... Cloud. Was die voor Time Is On My Side? Ja. ja volgens... Oké, okay. ah, nou, ik ben geen Rolling Stones. Ready. Get ready? Ja. Yeah. Het is niet van de Rolling Stones geweest. Nee, het is geschreven door uh, uh, Paul McCartney en John Lennon. Geen get-ready. Maar ze hebben heel veel gecufferd, hè? Ja, maar geen get-ready. Nee, maar in het begin was Rolling Stones alleen maar een ja. ja, zoek maar eens op inderdaad. Geen get-ready. Ja. Ja. Nou, uh, onze Rolling Stone-deskundigen steugen over mij, Maya Kop. <laughs> Maar we gaan nu iets heel anders doen. Lang zal ze leven, leven. lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Diepe de, ja, de, ja. de piep, hoera. Uh, je bent te laat met je muziek, Pim. Te leven. Lang zal ze leven. Je staat iemand te ja, achter de achter de microfoon. De en dat. In de gloria. gloria.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 Des mots de moeder, de moeder, de moeder, de moeder, de moeder, il moeder, de de plus fini, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Alors je sens dans moi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 Ik zoek voor jou in het stof van de wegen de van.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 Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Ja, in het kader van ons uh, Frans kwartiertje hoorden we eerst natuurlijk uh, Ede Pjalf met Lafayette en Roos. En daarna Lisbeth Lisbeth met Laat me niet alleen. Een nummer van Jacques Brel natuurlijk. In de overeenstemming is dat ze geen twee in de top 2000 staan.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 Wie is ja. Bram Stijnen? Dat was de voormalige uh, journalist van het Stanford's Nieuwsblad. Ja? Uh, ja. Maar die was heel kritisch altijd, kort, hè? Die kon uh, mensen afmaken. Ja, je was zijn vriend of je was niet zijn vriend. En op het moment dat hij uh, ja, iets schreef... dan uh, ja, was hij wel eens een, een, een kortje zout nodig...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 En het was toen het nog, uh, ja, het cultureel centrum was. Ja. En toen... En, en, en, uh, en toen kreeg ik al water... Kijk, vroeger toen die radio dit begonnen was, in 1990, ...1989 zo'n beetje, uh, zat ik bij de voorloper van het programma Goedemorgen Zandvoort. En dat heette toen toen, Zandvoortse Zaken. Gingen we ook wel eens op locatie. Onder andere in het uh, gemeenschapshuis. En dan kon je dan met, uh, met je huisdier op dierendag bijvoorbeeld daar naartoe komen. En dan uh, ja, werd zo'n dier werd dan gekeurd hè, of het gezond was. En we zijn daar een keer op ochtend geweest. Daar. En, uh, ik, ik heb een aantal van die opdames bewaard Hoe heette die mevrouw die toen uh, aan het roer stond van het Kulteel Centrum? Ja, ik zit te denken. Was die mevrouw... Uh... Ik, ik was die toen nog niet in ieder geval. Ja. Maar goed, dat... Ik heb de naam vergeten, maar die mevrouw die is ook. die gaat er eventjes in op uh, hoe het cultureel centrum is, is ontstaan. Oké. Okay. Nou, gaan we ook luisteren. Maar ik doelde eigenlijk op een ander interview wat je hebt gevonden. Wat uh, heel actueel is eigenlijk. Je bedoelt... Uh, hoe is het, hoe het nu, met? nu met? Hoe gaat het nu met? Dat bedoel je? Ja, zeker. Ja, we hebben... Uh, kijk, het is natuurlijk zo dat uh, Belinda Gunsen... die heeft dan uh, recentelijk in de raadsvergadering aangegeven... dat zij er stopt met, uh, met, met de politiek en met uh, de VVD. En dat ze haar zetel terug gaat de VVD... want ze is geen zetel erover. Uh, en dan is de volgende lijst van de VVD... dat is uh, Wilfred Paters. Ja. Nou, Wilfred Taters die hebben we natuurlijk geïnterviewd met... Uh, hoe gaat het nu met... Een half jaar geleden geloof ik, hè?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 Nederland te maken. Hey, dat niet. En zou ik jou vertellen dat in 1963 de Kings een toertje maakte door Nederland? Ja, nou ja, ze uh, toen de uitzending uh, gemaakt had kunnen worden met uh, een interview met een van de voorbanden, dan is het nog steeds niet een wortel van de Nederlandse. Nee, dat, <lacht> dat dan weer niet. Dat dan weer niet. Hé, hey, maar voor voordat we over muziek beginnen, dan is het ja. programma afgelopen. Ja. We gaan zaterdag luisteren. goeiemorgen Zandvoort. Jij gaat het mooiste van brouwen. Waarvoor dank.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 Turner overdraaid met You Ain't Seen Nothing Yet. Helaas uh, dit jaar ook niet meer in de top 2000. Gert, ga schande. Te gaan. Schande, schande. Vind ik goed. Gilles, dat vind jij ook, hè? Helemaal mee eens. Ken je het nummer eigenlijk wel? zo vaak. Ja, ik herken daar wel wat ja? ja. Zal ik nog even de intro nee, draaien? Oh, nee? wacht even, je krijgt nog je intro. Moment, moment. Ja.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 Nou, we weten ook vanuit het jaaroverzicht dat we, jaar, uh, hebben we het afgelopen jaar regelmatig gehad over speeltuinen. Uh, die kunnen in Zandvoort wel een upgrade gebruiken hier en daar. En, uh, uh, de eerste upgrade heeft plaatsgevonden en is vorige week, hoe uh, uh, uh, moet je dat zeggen, geopend ja, uh, door, door onze wethouder. Uh, samen met een aantal kinderen. Het, uh, het is een speeltuin bij de Jacob Katstraat. Daar hebben we een, uh, een berichtgeving over.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 Niet nadat ik u hele prettige kerstdagen heb gewenst. Zie ZFM wens jullie u allemaal fijne dagen en een volgende.